3 Jelle Visser met het NOS-journaal. De Surinaamse politie en douane hebben dinsdag in de haven van Paramaribo... meer dan 2300 kilo cocaïne onderschept. De drugs zat verborgen tussen zakken rijst in containers, bestemd voor de export. De bestemming van de containers is niet bekendgemaakt. Lokale media melden dat de 40-jarige eigenaar van het rijstbedrijf is gearresteerd. In de haven van Paramaribo staat sinds 2012 een speciale containerscanner. Het is niet bekend of de vangst dankzij die scanner is gedaan. In Eindhoven is een autobedrijf door brand verwoest. Vorige week was er ook al brand. Toen brandde alleen een auto buiten het bedrijf uit... en raakte de gevel beschadigd. Ook nu begon de brand in een auto buiten... maar ging vervolgens het hele bedrijf in vlammen op. Bij de brand in het noorden van Eindhoven kwam veel rook vrij... In de buurt werd een NL-alert verspreid... waarin gewaarschuwd werd voor de rook. Tegen de leider van motoclub Satudara en Geleen... eist de officier van justitie 13 jaar gevangenisstraf. Hij wordt verdacht van witwassen, afpersing, wapenbezit... vrijheidsberoving en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij luxe reisjes... en reed hij in dure auto's... terwijl hij officieel van een uitkering leefde. De kopman van Satudara werd een jaar geleden opgepakt... Hij zat al eerder in de cel voor het doodschieten van een kastelein in 1997... en het doodslaan van een cafébezoeker in 2008. En het stormachtige weer van gisteren heeft minder schade veroorzaakt dan verwacht. In Almelo lag het treinverkeer even stil door een omgewaaide boom op de bovenleiding. En op Ameland spoelde een oude boorlocatie van de Nam weg door de harde wind. Rijkswaterstaat hield de zeecontainers in de gaten... die vorige week overboord sloegen van het vrachtschip MSC Zoe... Het zijn er 291, tien meer dan eerder werd gedacht. Er werd rekening gehouden met veel aangespoelde spullen uit de containers... maar dat viel mee. En dan het weer, vannacht minder buien en minder wind. De minimumtemperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Overdag vrijwel overal droog, met periodes met zon. Dan wordt het een graad. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. Ik ga niet even Zahar,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 Het was het beste dat ik vinden kon Toen niemand wegging met het goud Mijn hart is van het hardste hart, Maar het buigt nog als het moet Maar niet te ver en rustig aan Ik weet nog niet echt wat het doet Want Dit is mijn hart, mijn houten hart de dames voor u hebben het alvast verzwaard, dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En spelen lijkt me niet de moeite waard.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 I'm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 I'm not to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 Mm hmm.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 me van de winter.